Zes uur. De Radio 1 Sportshow. Luciana Carrasso en Tom van Heck. Met in dit uur zometeen Rabijn Evers. Die is geschorst bij de Rabiale rechtbank in Amsterdam. Maar waarom nou eigenlijk? Verder de laatste reacties uit Den Haag op de besluiten in Brussel. Is Rutte nou door de pomp gegaan of niet? Daar is natuurlijk discussie over. Eerst is hier het NOS nieuws met Ewout de Jong. Bij de storing van het landelijke alarmnummer 112 vorige week zijn interne procedures niet gevolgd. Dat schrijft minister Opstelte aan de Tweede Kamer. De storing in de nacht van 20 op 21 juni was het gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan een kabel. Volgens Opstelte was het onderhoud niet bekend bij de juiste afdelingen. Verder heeft een backup niet goed gefunctioneerd en toen de storing werd ontdekt kreeg hij niet de hoogste prioriteit. Opstelte had de Kamer al eerder laten weten dat tijdens de storing 164 bellers geen contact konden krijgen met de alarmcentrale en dat één persoon is overleden. De politie onderzoekt nog of dit het enige levensbedreigende incident is geweest. Minister Opstelter schrijft dat hij de procedures aanscherpt en dat alle meldingen over storingen de hoogste prioriteit krijgen.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 De beurzen in Frankfurt en Parijs deden het nog iets beter dan Amsterdam... met winsten van 4 procent. Londen sloot 2,5 procent hoger. De Amerikaanse beurs opende eveneens hoger. De Dow Jones-index noteerde een stijging van 1,6 procent. De rente die de Italiaanse en Spaanse overheid moeten betalen... om hun staatsschuld te financieren, is flink gedaald na het beraad in Brussel. De dodelijke aanrijding van vorige week donderdag op de A73 bij Nijmegen lijkt opgelost. Bij het ongeluk kwam een 30-jarige vrachtwagenchauffeur uit Bakel om het leven. De man stond s ochtends vroeg op de vluchtstrook naast zijn wagen en werd door een andere vrachtwagenchauffeur aangereden. Die reed door, maar kon later dankzij een tip van een getuige worden opgepakt. zijn vrachtwagen werd voor sporenonderzoek in beslag genomen. Het Nederlands Forensisch Instituut zegt nu dat het aangetroffen DNA op de vrachtwagen inderdaad van het slachtoffer uit Bakel is. De piloot van het vliegtuigje dat op tweede Pinksterdag neerstortte bij de Tweede Maasvlakte... is twee weken geleden in het ziekenhuis overleden. Dat heeft het KLPD vandaag bekendgemaakt. De Cessna was op 28 mei van de radar verdwenen... en werd vanwege de mist pas na een urenlange zoektocht gevonden. In het toestel zaten vier mensen van wie er drie gewond raakten bij de crash. De piloot is nooit verhoord omdat hij na het ongeluk in het ziekenhuis lag en niet aanspreekbaar was. Nu hij is overleden is het onderzoek gesloten, zegt het KLPD. Op dat moment stopt voor de luchtvaartpolitie het onderzoek. Want het strafrechtelijk onderzoek behelst dan het vervolgen van een eventuele verdachte. Nou, die is komen te overlijden en dan is ook geen strafvervolging meer mogelijk. En dan is het onderzoek voor wat betreft de politie is afgerond. Het kantoor van Rijkswaterstaat langs de A12 bij Utrecht blijft ook maandag dicht. Het gebouw werd gistermiddag ontruimd nadat werknemers vreemde trillingen hadden gevoeld. Uit voorzorg werd het personeel naar huis gestuurd. En ook vandaag moesten de medewerkers ergens anders werken. Onderzoek heeft nog niet uitgewezen wat de oorzaak is van de trillingen. De Rijksgebouwendienst gaat dit weekend door met het onderzoek. En het is niet uitgesloten dat het gebouw ook na maandag dicht blijft voor het personeel. Het weer vanavond overal droog met opklaringen minimaal van rond 13 graden. Morgen eerst flinke zonnige periode, later wolkenvelden en een paar lichte buien. Het wordt 20 graden aan zetel, plaatselijk 25 in het oosten. De dagen daarna geregeld zon en een kleine kans op buien. De files van de avondspit zijn aan het oplossen. In het midden van het land en bij Rotterdam staan nog de meeste files. Dit zijn de opvallende. A13 daarna richting Rotterdam, tussen Delft Noord en Delft Zuid, 3 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. En dan de A15 Rotterdam richting Europoort. Daar zijn problemen met het asfalt door een gesprongen waterleiding. Er zijn drie rijstroken dicht. Zo blijven er nog twee over. Waardoor het druk is tussen Rotterdam-IJsselmond en het knooppunt Benelux. 9 kilometer. Er is een omleiding. Uh, u kunt vanaf de Van, Van Breinen-Noordbrug omrijden via de A16, A20 en de A4. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 Om precies acht minuten over zes. Het is uh, het gesprek op dit moment in de Joodse gemeenschap in Amsterdam. Rabijn Rafael Evers is geschorst als rechter bij de Rabina Rabinale rechtbank daar. We hopen zo van hem te horen hoe dat zit. En hoe reageert Den Haag op de afspraken gemaakt in Brussel? Maar eerst gaan we tennissen. Hier zijn Bruxelles Carrasso en Tom van het Hek. Mark Bassen, wij hopen in ieder geval dat er nog getennist wordt. Althans door een Nederlandse. Uh, nee, dat wordt er niet meer, uh, Tom. De wedstrijd uh, afgelopen, Aranska Rus uh, verloren. 6-1 en 6-2. Ja, uh, hier is maar één woord voor kansloos. Uh, afgedroogd, ja, afgedroogd wil ik zeggen? Nou, dat zijn dan twee woorden. Ja, geen schijn van kans heeft ze gehad, uh, Aranske Rus. Op alle fronten is de Nederlandse afgetroefd. Ze liep de hele wedstrijd achter de feiten aan. Ze kwam nooit eigenlijk goed in de rallies. Uh, service Games, dubbele fouten op belangrijke momenten in de eerste set... waardoor ze twee keer gebroken werd en de eerste set met 6-1 verloor een fout in de, in de openingsgame van de tweede set, waardoor ze meteen gebroken werd. Ja, en de cijfers van Shuai Peng, want die heeft een geweldige wedstrijd gespeeld Hoor, dat moet ik erbij zeggen. Een, een, een fenomenaal optreden van die Shuai Peng. 18 winners heeft ze geslagen. Heel weinig onnodige fouten. Ze sloeg echt winners uit alle hoeken, zowel vanuit de hoek als vanuit de back hoek. De service was enorm goed. Aranske Rus, die had gewoon geen, geen schijn van kans om in de rally te komen. Het, was, nee, het is een, een kansloos verhaal voor Aranske Rus. Deels heeft Rus eh, misschien niet het genoeg rendement uit de service gehaald. Nou, ik heb al gezegd dat de omstandigheden waren, waren moeilijk. We zullen zometeen met Aranska gaan praten en, en dan vragen hoe dat kan. Eh, aan de andere kant moet je gewoon zeggen dat hij Shui Peng fantastisch heeft gespeeld... en dat er ja, geen eer te behalen viel in deze wedstrijd, althans voor Aranska Rus. De derde ronde is het eindstation. Ze heeft eh, haar gezicht laten zien hier. Ze heeft eventjes eh, de headlines gedomineerd toen ze van cementen Tozer won in de vorige ronde. Maar Shui Peng was vandaag gewoon één, nou, twee, drie maatjes te groot voor Aranska Rus. Die kan terugkijken op een goed toernooi. Ze heeft die de derde ronde gehaald. Daar kan ze weer mee verder. Maar ze gaat er wel keihard af. 6-1 en 6-2. Dan Den Haag. Een ruime Kamermeerderheid is tevreden met de uitkomst van de Eurotop in Brussel. Maar dat wil niet zeggen dat premier Rutte met complimenten overladen wordt in Den Haag. Joost Vullings. Joost, dat had me ook wel een beetje verbaasd. Vlak ja, voor de verkiezingen. Ja. Um, desalniettemin tevredenheid over de inhoud. Waarom is dat? Nou ja, de, de meerderheid van de Kamer wilde strenger toezicht op de Europese banken. Nou, dat komt er nu. Maar de vervolgstap is ook gelijk aangekondigd. En dat is meer dan waar de pro-Europese uh, pro partijen vooraf op rekenden. Want kijk, nu is het zo dat als bijvoorbeeld een Spaanse bank uh, in de problemen komt. leent Europa het geld aan de Spaanse regering. En die sluit het weer door aan zo'n bank. Ja, en op dan officieel de regering de lener is. Uh, stijgt de Spaanse staatsschuld. En ja, daar zien we dus keer op keer dus die, die financiële markt op reageren. En ze hebben dus die vicieuze cirkel doorbroken. Voortaan krijgen de banken direct geld in de nabije toekomst. Nou, en dat, dat zien D66, GroenLinks, een partij van de arbeid... en ook CDA als een hele belangrijke stap. Nou, de beurzen reageren ook nog eens positief. Dus wat dat betreft is iedereen wel tevreden in Den Haag. Mm -hmm. Alleen dus niet over Rutte, want uh, aan hem heeft het niet gelegen... kennelijk, wat, wat, wat hun betreft. Nee, natuurlijk heb je ook nog partijen als de PVV en de SP... die, die sowieso vinden uh, dat wat er besloten is niet goed is. Uh, maar ja, ook die voorstanders hebben kritiek. En dat heeft uh, natuurlijk, zoals je zelf al zei... natuurlijk echt helemaal niets met die verkiezingen te maken. Laten we eerst maar eens luisteren naar de kritiek. Nou, de uitkomst van de top is wat ons betreft een goede uitkomst van de top. Wat mij tegenvalt is dat premier Rutte niet eerder heeft gezegd... dat hij ook deze kant op wilde. Het lijkt alsof het hem is overkomen. En dat is nooit goed. Nederland hoort in de kopgroep te zitten van Europa. En dus mee aan het stuur. En hier lijkt het eerder dat het de premier is overkomen... dan dat hij zelf bewust de keuzes heeft gemaakt. Hij is nu toch teruggekomen, of hij gaat terugkomen... in ieder geval met een aantal zaken... waarvan hij van tevoren heeft gezegd dat hij die niet wilde. Het rechtstreeks financieren van de banken uit het noodfonds... dat wilde hij niet, dat, daar heeft hij nou kennelijk wel mee ingestemd. En ook de agenda van Van Rompuy om te komen tot een politieke unie... daarvan heeft hij ook gezegd, dat is niet aan de orde. Toch heeft de voorzitter van de Europese Raad, Van Rompuy... groen licht gekregen om die agenda verder uit te gaan werken. Zeer tegen de zin van de SP. Een compliment voor wat er in Europa is bereikt... Geen compliment voor de communicatie, want een urenduurend debat uh, afgelopen uh, woensdag leidde ertoe dat de premier zei, nou er gaat niks belangrijks gebeuren. En moet je eens kijken welke belangrijke stappen Europa nu vooruit heeft gezet. Want hij blijft beweren dat er geen uh, concessies zijn gedaan, terwijl die opzichtig wel zijn gedaan. En dat is maar goed ook. Maar doordat hij zo hard vasthoudt aan zijn eigen VVD-verhaal draagt hij niet bij aan een oplossing voor Nederland en voor Europa. En dat neem ik hem kwalijk. Ja, het grote verwijt aan premier Rutte is dus dat hij dacht... dat de top weinig zou opleveren en nu toch een concreet resultaat. En heeft hij het dan wel allemaal goed ingeschat? En men vindt dat hij eerlijk moet zijn, want dit is een grote stap voorwaarts. En daar moet hij gewoon toegeven en, en niet zuinig over doen. En van Haarsma Buma ja, verwijt dus dat Rutte in Europa op de rem trapt. Maar hij wil dus dat Nederland in de kopgroep zit... omdat Buma van het CDA dan kennelijk verwacht dat je meer invloed hebt. En als we even die campagnes proberen naast ons neer te leggen... Kijken naar de feiten, voor zover wij die kennen. Want we weten natuurlijk niet helemaal hoe dat in Brussel allemaal gespeeld wordt. Maar zit er een kern van waarheid in de kritiek nou, op kijk, Rutte? Ja, ergens vringt het wel. een wel. Want kijk, woensdag zei Rutte toch echt in het debat... ik ga voor het bankentoezicht. En pas als dat is ingevoerd, dan, en dan ga ik kijken of dat goed loopt... en dan op termijn ben ik eventueel bereid tot vervolgstappen. Maar ja, goed... wat bleek eh, gisternacht of vannacht... er is gelijk besloten tot die vervolgstappen. Maar dit zijn Rutte er vandaag over. We zijn steeds op zoek geweest... naar een oplossing waarbij dit grote Spaanse probleem... wat ik ook zie, wat ik ook heb geanalyseerd... namelijk dat het Spaanse bankenprogramma... zo'n groot probleem begint te worden voor Spanje... dat daardoor het risico dat die hele Spaanse economie omlazert... en men een beroep moet gaan doen op het noodfonds... voor de hele Spaanse economie... wat verschrikkelijk veel geld zou gaan kosten... om dat te voorkomen. En dan is het... Ja, dan is dit een goede route, omdat je op deze manier totaal zicht hebt... op wat er in die banken gebeurt, door de beste instantie die Europa heeft... namelijk de Europese Centrale Bank, zonder dat je met het medicijn de patiënt om zeep helpt. Maar een paar weken geleden was nog het verhaal dat u alleen maar landen wil redden... want landen blijven altijd bestaan, dan weet u dat u het geld terugkrijgt. Banken kunnen omvallen en verdwijnen, dan bent u er niet zeker van... Toch heeft u een draai gemaakt. Heb ik niet gemaakt, eh, omdat twee weken geleden... dit Europese bankentoezicht er niet zou zijn. Ja, handig gedaan van de premier. Het is maar hoe je het bekijkt. Maar goed, het neemt toch, toch niet weg dat Rutte voorafgaand aan de top... echt anders klonk. En dat kan natuurlijk onderhandelingstactiek zijn. Ik bedoel, eh, Rutte legt niet gelijk zijn, zijn kaart op tafel zet laag in... en krijgt uiteindelijk wat hij wil. Of het heeft toch alles met die verkiezingen te maken. En dat is dus wat die pro-Europese partijen eh, vermoeden. Ze krijgen dus inhoudelijk wat ze willen. Alleen ze vinden dat Rutte het slecht verkoopt. Hij gaat er niet voor. Hij is niet eerlijk, de, de twee gezichten, je kent de kritiek. Uh, ja, Rutte werkt dat dus wel zelf in de hand door akkoord te gaan... met wat hij woensdag niet vermogelijk uh, hield en tegen was. En vandaag praat hij erover alsof het de normaalste zaak van de wereld is... en dat dit eigenlijk is wat hij wilde. Dat, ja, dat is toch een beetje vreemd. Maar goed, de andere partijen hebben ook allemaal boter op hun hoofd. Ze hebben gekregen wat ze wilden. Maar ja, zoals je zelf zei, een politieke tegenstander complimenteren... complimenteren vlak voor de verkiezing is niet handig. Dus vallen ze maar de communicatie aan. En uh, er is één ding wat alle partijen bindt op dit moment dat als ze elkaar beschuldigen van verkiezingsretoriek... dat ze allemaal in principe gelijk hebben. <laughs> Joost Vullings, het was weer een politiek interessant dagje voor jou. Dank je wel. Na half zeven trouwens meld ik even aan de lijn met uh, Harry van Bommen... ook die u net eventjes hoorde van de SP. De lijn is dan open, bel 0800 1121 en u kunt dan praten over de stemming. De afspraken die gemaakt zijn in Brussel zijn goed voor Nederland. En wij gaan praten over de stemming op de Europese beurs. U hoorde Joost Vullings het net al zeggen, het werd goed ontvangen. De AIX bijvoorbeeld eindigde bijna 3,5% hoger... en ook andere Europese beurzen ging het goed. Bijzonder misschien wel was dat de stijging vandaag aanhield... en niet zoals bij vele vorige stappen al snel weer veranderde in de loop van de dag. We praten erover met Corné van Zijl van SNS Aandelenfonds. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, want ik um, dacht zo vanochtend rond een uur of elf... dan gaat het wel weer ergens een beetje keren. Maar het is doorgezet, hè, wat dat betreft. Ja. Nou, opvallend genoeg zag je inderdaad dat het, uh, het leek een beetje een gebruikelijke beweging. We hebben een oplossing, we uh, starten heel hoger en dan gaan we naar beneden. En tot 11 uur was het ook zo, want het wat. En toen leek het uh, inderdaad te keren, maar dit keer omhoog en dat was het bijzondere. Dus wat dat betreft is dat een hele andere oplossing. Uh, uh, in nee, in ja, wat, wat, wat maakt deze oplossing zo anders dat er blijkbaar zo'n breed vertrouwen in Europa vandaag was? Nou, eigenlijk heel simpel. De andere waren gewoon oplossingen voor een korte termijn probleem. En wat we nu hebben gezien is een oplossing voor een lange termijn probleem. Is dat je dus die uh, overheden, in dit geval Spanje, niet maar volpropt met schulden zodat ze het probleem zelf kunnen oplossen. Maar uh, dit is een stap naar verdergaande integratie van Europa. Oftewel, als er een bank een probleem heeft, dan uh, help je hem. Maar komt hij onder toezicht van de ECB te staan. Oftewel, je tilt het niet... Je tilt het van een, een, een nationaal niveau naar een Europees niveau. En daarmee heb je eigenlijk al een Europees bankentoezicht gecreëerd. Uh, nou zijn jullie altijd prachtig om uit te leggen dat de markten al vooruitgelopen waren op dat nieuws. Dit keer blijkbaar niet. Zat de verrassingen bij Merkel? Ja, inderdaad. Ik hoorde de mooie statement van een obligatiehandelaar van Duitsland. heeft uh, vannacht twee keer verloren. één keer van Italië en één keer aan de onderhandelingstafel. Want dit was uh, eigenlijk wel een voorkomen verrassing. Um, nou, gaan dan die rentes van die landen, uh, als het goed is, van die zwakke landen een beetje dalen, en die van ons en uh, uh, Duitsland en zo stijgen? Is dat ook begonnen, dat, uh, dat feest vandaag? Ja, ik hoor dat je al volledig uh, obligatiedeskundige want het is precies zoals je zegt. De Spaanse rente is naar 6,3% gedaald. Nou, dat is dus nu heel ver van die, die beruchte 7% gegaan. Dus dat is de goede kant op, Het is fors gedaald. En de Nederlandse en dus de, ook de Duitse rente, die zijn uh, redelijk gestegen. Dus wat dat betreft, uh, een integratie ook uh, op rentevond. En het is wat je zou mogen verwachten. Dan nou gaan we het weekend in en dan gaat iedereen altijd weer eens uh, bekijken wat het nou echt betekent, zo'n akkoord. Uh, maandagochtend doen ze een voorspelletje over de opening. Gaan we door of is het feest alweer over? Nou, het feest, uh, er is, is nog wel één drempel. Hè. Vanavond is uh, er nog een stemming in de Bondsdag ja. om te kijken of, dat, uh, of de Duitse regering uh, daar uh, wel mee akkoord kan gaan. Dus dat zal nog een hele belangrijke zijn. Uh, maar uh, als dat goed gaat, en dat verwacht ik wel, denk ik dat het een beetje uh, hier zal uh, stabiliseren. En dat, dat mocht ook wel. Want we hebben wel heel veel klappen gekregen. Corné van Zijl gaat in ieder geval mooi het weekend in, neem ik aan. Van ja. NSS Awevels. Dank je wel voor je toelichting. Locomotion, OMD, en dan weet u allemaal wat ik bedoel: orchestral manoeuvres in the dark. Rabijn Evers kwam deze week in het nieuws. Omdat hij geschorst is als rechter bij de Rabbinale Rechtbank in Amsterdam. Dat heeft te maken met een brief die hij over het convenant over het ritueel slachten heeft gestuurd. aan uh, collega's in Europa. Dat convenant is bedoeld om het ritueel slachten diervriendelijker te maken in Nederland. De Joodse gemeenschap heeft zich daar ook uh, aan gecommitteerd. Goedenavond, meneer Evers. Goedenavond. Ja, u bent geschorst, hè, maar dat betekent niet dat u geen rabijn meer bent op dit moment. Nee, Wat, nee, nee, wat zeker betekent niet. het? Nee. Zeker niet, zeker niet. Ik uh, nog alle huwelijksinzegingen die ik volgende en over volgende week ga doen eh, nog steeds doen en alle... Speeches in alle uh, synagogen kan ik nog steeds uitvoeren. Uh, dus dat is niet het probleem. Ja, en wat is wel het probleem? Wat kunt u niet doen even? Nou ja, eens. we hebben met uh, staatssecretaris Bleker een convenant getekend. En uh, om dat enigszins uit te leggen. De achtergronden ervan hebben wij een brief geschreven aan de collega's in Europa, de Conference of European Rabbis. En, en wie is wij? Wie heeft die brief geschreven? Uh, nou, die brief is geschreven door in Ralbach. Uit Amerika. En, eh, maar ik heb hem uiteindelijk ook zelf mee ondertekend En die brief is in het Hebreeuws en in het Aramees, dus een oude Talmudische van 1500 jaar geleden, taal gesteld. En waarom? En, eh, nou, omdat het een gewone rabbinale taal mm -hmm. is om internationaal te communiceren. En daar zijn misverstanden over ontstaan en uh, die betreur ik zeker. Want uw collega's konden niet allemaal Hebreeuws lezen of zo? Nee, nee, nee. De... De mensen die deze brieven vertaald hebben en naar buiten hebben gebracht. Die, eh, nou ja, het rabbinale taalgebruik is eh, moeilijk. En we spreken vaak in eh, wat hyperboles, zoals dat heet. Dingen die ernstiger beschreven worden en lijken dan ze werkelijk zijn. Dat is een typische Hebreus-rabinale manier van schrijven. En eh, dat is verkeerd overgekomen. En dat heeft geleid tot de. Want wat, wat, wat stond er dan? Waar wordt aanstoot aangenomen? Nou ja, ik, ik noem maar een, uh, een woord in het Aramees Ikule Upsure. Dat betekent uh, baaien, waarin je moet leren laveren, waarmee je moet leren omgaan. Maar iedereen vertaalt het meteen als problemen. En dat is niet zo bedoeld. Uh, problemen zijn uh, om opgelost te worden. Maar baaien, dat is een veel sympathiekere taalgebruik. En dat geeft aan dat je moet uh, kunnen omgaan met de nieuwe situatie. En dat wilden we aangeven aan onze collega's. Je moet niet vergeten dat het Nederlands een gidsland is. Dat het convenant echt een novum is, iets nieuws is in Europa. En uh, dat veel mensen over onze schouders meekijken. En willen weten wat er precies gebeurd is en waarom het zo gegaan is. Ja, natuurlijk. En, en nu was, was het net alsof u het er dus niet helemaal mee eens was. Ja. Ja, zelfs als uh, probleem, zeg Maar wat ik dan niet begrijp is, um, de, de mensen die je geschorst hebben, die kunnen die taal toch ook wel goed lezen en interpreteren? Ja, zeker. zeker. Maar het is een manier van lezen. Je kunt iets schrijven en daar uh, kan uh, heel verzwarend over gedacht worden. Maar je kan het ook een beetje verlichtend bekijken. En ik heb het verlichtend gelezen en ik dacht dat het geen, absoluut geen strijd was met het convenant wat wij mede uh, aanbevolen hebben. En... Uh, Anderen hebben daar toch een andere visie op en hebben er een soort terugtrekking in gezien. En dat is absoluut niet de bedoeling geweest. Maar ik neem aan dat wat u aan ons kan uitleggen, dat u dat ook kan uitleggen aan de mensen die de, de schorsing hebben uitgesproken. Hoe is dat contact, is, is ja, dat dan helemaal nou, dat weg? Dat heb ik uh, in eerste instantie niet uitgelegd. Maar uh, ik heb vanmiddag al een gesprek gehad met de voorzitter. en uh, We hebben een duidelijke richtlijn gemaakt dat we hier absoluut gaan uitkomen. En uh, ik denk ook dat het gaat gebeuren. Ik weet wel zeker dat het gaat gebeuren. Want het is erg veel, uh, erg veel belang voor de Joodse gemeenschap in Nederland... dat dat component en de succes wordt. Maar, maar, maar hoe, hoe gaat die route uh, dan verder? Moet u tot een soort gezamenlijke nieuwe uitleg van de vertaling komen? En we gaan dat uh, onderling bespreken. Kijk, conflicten tussen mensen kun je alleen maar oplossen door met elkaar te spreken. En dat gaan we voornamelijk doen. En dan gaan we eruit komen, zonder dus meer. Dat heb ik al met de voorzitter Jaap Hartog van het uh, Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap heb ik dat, uh, vanmiddag besproken. En we zijn het hard grondig erover eens dat dat uh, misverstand de wereld uit moet worden. En in, in, langs welke route in de zin en langs welk tijdpad? Want, want zoals u het Zo nu vertelt, mogelijk. zegt u eigenlijk is een klein probleem. Dat hebben we al bijna opgelost. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer en we gaan het zo snel mogelijk doen. En het mag absoluut niet leiden tot welke, eh, welk misverstand of welke tweespalt in de Joodse gemeenschap of daarbuiten. Of de indruk daarvan zelfs eh, mag niet gewekt worden. Nee, dus, dus u zegt, ik sta nog steeds achter dat convenant. Ik moet zeggen, ik heb dat vanmiddag even bekeken, dat convenant. Ik had er wel begrip voor gehad als u aan uw Europese collega's had uitgelegd dat dat best in praktijk tot problemen kan leiden. Want het is wel een ontzettend ingewikkeld gedetailleerd convenant over hoe je moet slachten. Nou, ik heb het aan uh, mijn goede vriend uh, Geert-Jan Knoops... een bekende uh, jurist uit uh, Amsterdam laten zien... en die vond dat het, uh, het kortste convenant wat hij ooit ja, in de leven had Ja, het is niet heel lang, maar qua uitvoerbaarheid... Nee, uh, qua uitvoerbaarheid is het absoluut te doen. Uh, Als dieren een... met dikke nekken dan ja. worden misschien uitgezonderd... dan denk ik ja. gelijk, wat is een dikke nek? Wie nou, bepaalt hele dat? Een dikke nek is 50 centimeter, uh, excuseer, een meter... Een dikke nek is een meter en dan zou het slagmis dus twee meter moeten zijn. En dat is heel veel. Oké. Okay. Yes. <laughs> nou, u staat erachter nog steeds. Ik ja. sta er helemaal achter en ik denk dat het ook een succes gaat worden. Ramijn Evers, ik ga u danken voor uw toelichting. En eh, ik wens u sterkte bij het oplossen van het conflict. Oké. Okay. Dank u wel. Goedenavond. Na half zeven, ton, dan is het weer tijd voor aan de lijn. Dat kan vandaag natuurlijk ook maar over één ding gaan. De top in Brussel. En de stelling van vandaag is... De gemaakte afspraken op de Eurotop zijn goed voor Nederland... U kunt op die stellen reageren via Radio 1.nl klikken op Eens of Oneens. En er zijn wat problemen met de site, dus vooral vandaag vinden we het extra leuk als u even met ons belt. Dat kan via het gratis nummer 0800-1121. En vertel ons waarom u denkt dat de top goed of slecht is voor Nederland. 0800-1121. Tot zo.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 Bij de storing van het landelijke alarmnummer 112 vorige week... zijn volgens minister Opstel de interne procedures niet gevolgd. De storing in de nacht van 20 op 21 juni was het gevolg van onderhoud aan een kabel. Het onderhoud was niet bekend bij de juiste afdelingen. Verder heeft een backup niet goed gefunctioneerd. En toen de storing werd ontdekt, kreeg hij niet de hoogste prioriteit.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 Het kantoor van Rijkswaterstaat langs de A12 bij Utrecht blijft ook maandag dicht. Het gebouw werd gistermiddag ontruimd nadat medewerkers vreemde trillingen hadden gevoeld. Het is nog steeds niet duidelijk wat de oorzaak is. En de dodelijke aanrijding van vorige week donderdag op de A73 bij Nijmegen lijkt opgelost. Het DNA dat op de vrachtwagen van de verdachte is gevonden komt overeen met dat van het slachtoffer. Bij het ongeluk kwam een 30-jarige vrachtwagenchauffeur uit Bakel om het leven. De verdachte werd na een tip van de getuigen nog dezelfde dag opgepakt. En dat is het nieuws op dit moment. Marco overhoeft nu met de weersverwachting. Het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog. En de bewolking die er hier en daar nog voorkomt, zal ook wel voor een flink deel verdwijnen. Vannacht dan tamelijk helder weer. En temperaturen die gaan dalen naar zo'n 13 of 14 graden. Een redelijk uh, normale nacht voor de tijd van het jaar. Morgen wordt het iets te warm. Uh, daar zal denk ik niemand over klagen, want 20 tot 24 graden is natuurlijk uh, prima weer. Met ook nog flink wat zon erbij. Wel een kleine kans op een bui in de loop van de dag. Maar op de meeste plaatsen blijft het toch een groot deel van de dag gewoon droog. En wij de matige wind uit het zuidwesten, dat is ook zondag het geval. Verder lijkt het weerbeeld sterk op dat van zaterdag, waar het niet dat de temperatuur iets lager uitpakt, ongeveer 20 graden. Na het weekende gaat het kwik langzaam weer omhoog. In de loop van de week neemt ook de kans op een bui weer toe. Awb Verkeersinformatie. De files van de avondspit zijn aan het op oplossen. Er staan nog wel een paar opvallende files. A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen knopendel en meteren 3 kilometer door een ongeluk. Aan de andere kant op die A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Wadenooyen en het knopendel 3. Dan de A15 Rotterdam richting Europoort. Daar hebben ze problemen met het wegdek. Dat heeft te maken met een gesprongen waterleiding. Drie rijstroken zijn daar dicht. Zo blijven er twee over. Waardoor er tussen Rotterdam-IJsselmonde en het knopend Benelux 9 kilometer file staat. En dan de, of er is trouwens nog een omleiding. Je kunt beter omrijden via de A16, A20 of de A4. En dan de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Eveningen 10 kilometer door een geschaarde auto met caravan. Daar is de rijst ook dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen dus aan de lijn over een minuut of tien. De gemaakte afspraken op de Eurotop zijn goed voor Nederland, dat is de stelling. En bel ons via het nummer 0800-1121 en vertel of u het oneens of oneens bent met de stelling. De gemaakte afspraken op de Eurotop zijn goed voor Nederland. Maar eerst, hoe is het toch uh, met André Kuipers? Ja, André Kuipers, dan uh, om dat te weten, moeten we de ruimte in. Nog twee dagen. André Kuipers, terug naar de aarde. Na een verblijf van ruim een half jaar in het ISS. Het is bij huis aan het worden. Wat heeft zijn reis opgeleverd? Even een bomme vraag: is het dan constant gewichtloos? Verslaggever Mark Hamer maakt de balans op. Ja, is. Goed. Welkom aan boord van onze Columbus module. Het is door ESA ontwikkeld. Hier in Noordwijk. Een van de grote problemen die astronauten ondervinden als ze langdurig in de ruimte verblijven, dat is de botontkalking. Ik ben in de, in de Space Expo, de permanente ruimtevaarttentoonstelling in Noordwijk. Ik heb zo'n gesprek met Hans van der Landen. Maar Hans is nog even bezig met een rondleiding. Voor altijd in de ruimte zouden we overleven. Dan zouden we op de lange duur onze bottenstructuur kwijtraken. Je kunt heel kort samenvatten. Als wij als mensheid proberen te overleven in de ruimte... dan worden we vanzelf wel allemaal een grote kwal. Want dat is het resultaat. Hans van der Landen, we zijn weer in Space Expo. En ik zeg, we zijn weer terug. De vaste luisteraar van Radio 1 weet je nog wel. In december hebben wij hier 24 uur gezeten. Ja, dat was wel wat. 24 uur lang aan boord van het Internationale Ruimtesjong. En uh, ja, het gaf ons toch wel een aardig idee van hoe het zou zijn voor uh, André Kuipers... om daar een half jaar in te verblijven. Het was toen uh, in december een week voor de lancering. Uh, ja, nu uh, komt hij bijna terug. Hoe is het jullie hier vergaan in Noordwijk? Nou, er is een enorme belangstelling voor André uh, geweest... voor zijn ruimtevlucht, van uh, zijn activiteiten die hij bovenal deed. En uh, met name ook uh, vanuit de, de scholen, vanuit het onderwijs. En uh, je merkt dus dat uh, kinderen veel meer afweten van ruimtevaart. En niet alleen kinderen, ook ouders, grootouders. En uh, ja, je hoeft dus uh, tijdens een rondleiding niet helemaal uh, vanaf het begin te beginnen. Je, je, en, de basiskennis is enorm toegenomen. Ja. ja. Meer bezoekers zeg je. Uh, hoeveel meer bezoekers? Nou, rond de twee, 2,5 keer zoveel als dat we normaal hebben. En uh, met name vanuit het uh, onderwijs. Uh, Precieze cijfers kan ik helaas niet geven. Maar uh, het uh, zijn er wel veel meer dan uh, gebruikelijk. Dan nou weet ik, bij de lancering hadden jullie hier een hele bijeenkomst. Um, bij de terugkeer uh, gingen jullie dat ook doen. Hoe kijk je zelf naar die terugkeer? Het, is, uh, het wordt heel erg spannend. Kijk, uh, het loskoppelen van het ruimteschip, van uh, het ISS, is al spannend. Als dus de motoren te kort of te, uh, te, uh, te, kort of te lang branden... Dan kom je niet in het doelgebied uh, terecht. Het doelgebied is, is wat men eigenlijk wil, waar hij terecht komt? Ja, ja, men heeft een doelgebied uh, berekend. En uh, daar staan ook reddingsploegen klaar. En daar moet hij naar beneden toe komen. Maar als het, de, de, de remraketten te kort of te lang branden, dan schiet hij eroverheen overheen of uh, hij komt het tekort. Gebeurt dat wel eens? Dus een jaar of uh, vijf geleden is het uh, nog uh, gebeurd. En, en toen lagen ze, een... ze 700 kilometer verderop. André heeft er niet zo zin in om terug te keren. En Heb ik al gehoord. Ja, dat kan me voorstellen. Hij, uh, het is het meest spannende deel, uh, denk ik, van de hele ruimtevlucht. Kijk, we uh, met zo'n bom omhoog gaan, zo'n enorme brandstofraket. Uh, uh, de ruimte in dat is wat. Maar uh, dat is heel erg betrouwbaar. En het landen bij de Russen is ook aardig betrouwbaar. Maar ja, het is toch, uh, je bent overgeleverd aan de capsule. En uh, jij kan er zelf geen enkele invloed op uitoefenen, behalve dan dus die remraketten korter of langer laten branden bij het ontkoppelen met het internationaal ruimte. Een aantal familieleden zullen hier naartoe komen naar de Space Expo en ik zal hier ook zijn om de hele ochtend verslag te doen van. De terugkeer van André Kuipers, zondagochtend 1 juli in de Radio 1 Sportzomer. Het nieuws van alle kanten. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met Lucella Carraso en Tom van Hek Stuck in a van as far away as I possibly can Stuck in a mood so far away it couldn't be good My back her net rays Screw in the Screw the young and insane We travel in vain Dreams are the same. So look at the heroes in the Liverpool rain. I'll stick by you forever and do it. Anymore.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 Look at the heroes in the Liverpool rain I'll stick by doing houses soothing the pain putting a smile on my face once again So look at the in the Liverpool rain the Liverpool rain van Raccoon we gaan gauw naar het EK Atletiek in Helsinki. En die houtkamp, een mooie finale met de Nederlander aan de start. Ja, het is toch een van de mooiere nummers. De 800 meter bij de mannen in 2006 in Gothenburg. Hier niet heel ver vandaan was het Bram Som die Europees kampioen werd. Hij is de laatste Europese kampioen voor Nederland. En misschien dat we er een bij gaan krijgen. Dat moet Robert Lathouwers nu dan worden. Hij wordt volgende week 29, 1,91 meter lang. En hij komt uit Capella aan de IJssel. En uh, wat een geweldige atleet is hij. Gedisqualificeerd twee jaar geleden in Barcelona. Omdat hij zijn uh, ellebogen gebruikte. En nu moet hij het dan maar gaan doen. Hij was en is in grootse vorm al weken nadat hij zo'n geweldige tijd liep. Van 1.4-61 in Hengelo. Hij staat klaar aan de start. 800 meter. Hij heeft zeven tegenstanders. De allerbelangrijkste loopt in baan 7. Begint in baan 7. Yuri Borsakowski, ex-Olympisch kampioen in 2004. Een man die altijd helemaal achteraan begint. En dan op het laatst gaat knallen. Eens kijken wat Robert Lathouwers gaat doen. We hebben de eerste 200 meter gehad. En dan gaat iedereen naar de binnenbaan. En Lathouwers loopt in tweede positie, doet hij keurig. Beetje achter Bossen, een uh, buitengewoon goede Fransman. 1-4-97. gelopen dit jaar, 20 jaar jong pas. En uh, Reina is ook een belangrijke tegenstander. ...voor Lathauers, de Spanjaard van 31. Ze komen de bocht uitgaan, het lange rechte eind op... ...voordat ze de bel gaan krijgen voor de laatste 400 meter. Lathauers loopt aan de leiding, zij aan zij met Bossen, de Fransman. Daar komt buitenom Rijna naar voren. Een grote Spanjaard die in derde positie ligt. En alles ligt heel dicht bij elkaar. De bel voor de laatste ronde. Nu moet het gaan komen. Hij is een, een van nature 400 meter loper. Hij is Robert Lathouwers. Hij moet kunnen knallen op die laatste 400 meter. Nog altijd zij aan zij. Lathouwers en bossen. En uh, dan kijken we of hij het kan maken. Of hij die medaille kan krijgen. Want er ligt al een vlag voor hem klaar voor een ere ronde. Nu wordt er versneld. We hebben nog een uh, 250 meter te gaan. De laatste bocht gaat in. Het zijn hele scherpe bochten, maar daar hebben deze heren geen last van. Daar komt Spanjaard naar voren. En uh, nog altijd Lathouwers met bossen. zij aan zij. Komen nu de laatste bocht uit. laatste 100 meter gaat in. En nu gaat er gesprint worden. Bossen en uh, Lathouwers. En nu moet hij komen met die grote stappen. 1,91 meter. Komen jongen. Hij heeft het zwaar. Hij heeft het heel moeilijk. Hij haalt die een medaille. Ik vrees van niet. Nee, hij valt weg Robert Lathouwers. En de winst gaat naar Jordi Borsakowski. En Lathouwers wordt helaas vijfde of zesde. Dat zal er van afhangen. Die laatste 100 meter waren hem te veel. Drie in drie dagen waren hem te veel. Helaas geen medaille voor Robert Lathouwers. Jury Borsakowski wordt Europees kampioen op de 800 meter. De Radio 1 Sportzomer. Aan de lijn. U kunt als luisteraar mee debatteren over de stelling. En die luidt vandaag. De gemaakte afspraken op de Eurotop zijn goed voor Nederland. Eens of oneens. U kunt gratis bellen naar 0800 1121. U kunt ook stemmen op de website www.radio1.nl Maar voordat wij met u gaan praten... gaan wij ook eerst met een tweetal mensen praten... vanuit de Nederlandse politiek over deze stelling. Dat zijn Wouter Koolmees, financieel woordvoerder van D66... en Harry van Bommel van de SP. Heren, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Uh, meneer van Bommel, ik ga maar met u beginnen. De gemaakte afspraken op de Eurotop zijn goed voor Nederland. Uh, eens of oneens? Uh, daar ben ik het uh, mee oneens. Ze zijn bepaald niet goed... Um, omdat er uh, straks direct fondsen uit het noodfonds gebruikt kunnen worden... om banken in het zuiden te herkapitaliseren. Die banken die doen het niet goed. En er gaat straks uh, ook Nederlands belastinggeld naartoe. Uh, ten tweede was de top niet goed, omdat er is uitgekomen... dat uh, de voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy, voort mag gaan met het uitwerken van zijn agenda voor een politieke unie in Europa. En daar is de SP helemaal niet blij mee. Helder. Uh, Wouter Koolmees, uh, de, dezelfde vraag aan u uiteraard. Gemaakte afspraken zijn goed voor Nederland, eens of oneens? Eens. En legt u eens uit waarom? Ja, juist ook. Want heer Van Rompuy nu verder kan met zijn masterplan... Dat is precies tegenovergestelde wat de heer Van Bommel zegt. Wat ik ook heel erg belangrijk vind, is de afspraak over de Europese toezichthouder op de banken. Dat is een hele belangrijke winst. Want nu, al die banken in Europa zijn internationaal actief, die werken over de landgrenzen heen. En nu komt een Europese toezichthouder dat die ze beter in de gaten kan houden. Dat is natuurlijk ook winst. Dus u staat lijnrecht in dat opzicht tegenover elkaar. Meneer Van Bommel, zijn er nog wel dingen gebeurd in Brussel waarvan u zegt, nou, daar zijn wij wel blij mee? Zeker, het is niet allemaal slecht wat er uit Brussel komt. Um, wij zijn niet anti-Europees, we zijn pro-Europees, maar dan wel uh, om het goede het sociale te bereiken. En ik ben blij dat er ook 120 miljard is gereserveerd, uh, uit bestaande fondsen weliswaar, maar gereserveerd om de groei en de werkgelegenheid in Europa te bevorderen. Uh, wij vinden dat dat ook in Nederland moet gebeuren, de economie niet kapot bezuinigen, maar ook investeren, zorgen dat landen uit de depressie komen. Ik kom eens, het argument van de heer Van Bommel net van ja, als er een bank in Portugal of Spanje failliet gaat, dan gaat uiteindelijk Nederlands belastinggeld zo'n bank redden. Wat, wat, wat zegt u daarop? Nou, ja, die landen hebben een gezonde bankensector nodig om hier te kunnen gaan groeien. Zolang die banken. Slecht gecapitaliseerd zijn, zo die banken slecht zijn, uh, lukt het niet om uit de crisis te komen. Zo'n dus voorwaarde voor herstel is dat die banken weer gezond worden. En ik vind het heel verstandig dat, uh, dat Spanje een aantal weken geleden een beroep heeft gedaan op Europa om, om ze te helpen om die banken weer gezond te maken. En uh, nu is daar een extra stap in gezet gisteravond. En meneer Van Bommel, het argument van een aantal economen ook, die zeggen ja als je niks doet, bijvoorbeeld een bank als ING heeft 40 tot 45 miljard in Spanje uitstaan. Zoals dus die banken daar omvallen, dan valt ING bij wijze van spreken ook om, dan zijn we dat geld ook kwijt. Wat vindt u daarvan? Uh, dat is een redelijk argument, uh, maar waar het om gaat is dat men eerst een schoon schip maakt thuis. We hebben dat in Nederland gedaan, banken genationaliseerd, gezorgd dat allerlei rommelproducten, rommelhypotheken van de markt verdwenen. Wij gaan daarmee door. Andere landen in Noord-Europa doen dat. Dat moet Zuid-Europa ook doen. En je kunt banken pas geld geven op het moment dat zij hun zaakjes op orde hebben. En dat kan alleen direct gebeuren, niet door toezicht, maar door maatregelen die nationaal genomen worden. We hebben het in Nederland gedaan, moeten ze in Spanje, Italië en andere landen ook doen. Nicole Mees, wat is daarop uw reactie? Ja, het lukt helaas Spanje niet meer alleen uh, zonder hulp van buitenaf om hun banken gezond te maken. Op zich ben ik het wel eens met de stelling van de heer Van Bommel. Ik vind ook dat de Spaanse banken moeten bloeden, zou ik maar zeggen, voor de fouten die ze hebben gemaakt. En dat, dat kan ook. Hè. Als je nu uh, kapitaalinjecties geeft, kun je ook de bestaande aandeelhouders laten bloeden daarvoor. Door ze uh, belang af te nemen. Uh, dus dat kan wel degelijk. Alleen Spanje is zelf niet meer toe in staat op dit moment, omdat de, de Spaanse economie krimpt. De staatsschuld is heel hoog. Dus is er hulp van buitenaf nodig? En uh, ik vind het verstandig dat de Europese Unie gisteravond heeft besloten om die hulp te geven. Nou, nog, nog even één vraag voordat we naar de luisteraars gaan. 120 miljard euro gereserveerd voor groei, zei u meneer Van Bommel. Gaat daarvan ook geld naar Nederland of is dat alleen voor zijn zuidelijke landen in Europa? Nou, op dit moment is het vooral in het zuiden nodig. Um, maar groei, uh, de fondsen die er in Europa zijn, zijn ook beschikbaar voor de landen die het beter doen, dus ook voor Nederland. Um, overigens vind ik dat we uh, de, de Europese fondsen zouden moeten beperken. Dat ze eigenlijk alleen maar, hè, dan kunnen ze ook zakken in hoogte... eigenlijk alleen maar beschikbaar zijn voor die landen die het moeilijk hebben. Nederland is qua netto betaling een van de landen die het meest betaalt... per hoofd van de bevolking. Daar moeten we vanaf, net als van die landbouwfondsen... het gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat is slecht. Uh, Nederland legt altijd zes uh, uh, à zeven keer zoveel in als dat we terugkrijgen... Dus het is voor Nederland niet gunstig. Maar het is ook een manier van financieren van een economie. die eigenlijk een beetje doet denken aan de Sovjet-Unie. Een plan-economie. Daar is de SP wars van. Dat zal u misschien verrassen. Maar uh, dat moeten we in Europa dus ook niet blijven doen. Goed, Goed. meneer Kool, even nog even uw verbazing. Want u, uh, u glimlachte nee. erom. Ja, ik glimlachte om de uitspraak over. zijn ja. tegen plan van de SP, de Socialistische Partij. Dat ik een grappige opmerking van de heer Bommel. Ah, cool. Maar ik ben het wel met hem eens. Als het gaat over het landbouwgeld, dat wordt nu heel inefficiënt gebruikt. En dat kan beter worden gebruikt. Voor, voor kennis, innovatie in de toekomst. Dus daar zijn we het met elkaar eens. Nou. Blijf even hangen. Ja, blijf even bij erbij en word verder niet te veel eens... want wij gaan eens kijken wat de luisteraars <laughs> ervan vinden. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond met Jan Edens. Goedenavond, de gemaakte afspraken van de Eurotop... die zijn goed voor Nederland, is de stelling. Bent u het daarmee eens? Het zijn slecht voor iedereen, behalve de bankiers. Slecht functionerende banken, die moeten omvallen. Goed. Betuur en commissarissen vooral die moeten ook aansprakelijk gesteld worden voor hun falend toezicht en gemeen beleid. Dat noudwelling voor de parlementaire enquêtecommissie niet wist... wat die slechte hypotheekpakketten inhielden... is een duidelijk teken van onbenul voor die grote bankiers. Dank voor uw reactie. Annelijn, goedenavond. Goedenavond. U mag het zeggen, hè? gemaakte afspraken op de Eurotop zijn goed voor Nederland. Eens of onneems? Ja, ik ben het daarmee eens. Want... Nou, ik werk bij een beursgenoteerd bedrijf. En als ik zag hoe uh, er bij ons op de bestuursvloer juichend werd gereageerd hierop... hoe er op de beurs werd gereageerd, hoe er op de markten wordt gereageerd... dan denk ik van nou, dit is kennelijk goed voor de economie. Ja, de vraag is of dat aanhoudt natuurlijk, hè, die enthousiaste reactie op de markt. Ja, maar dit is wel iets wat al heel lang door economen wordt gezegd dat dit moet gebeuren. En dan denk ik, nou, die economen, als zij vinden dat het goed is voor de economie dan ja, ga ik ervan uit dat dat uiteindelijk ook zo is. En wat goed is voor de economie, is in mijn ogen goed voor Nederland. En de banken, dat zijn wij. De banken, dat zijn onze hypotheken, dat zijn onze bedrijven, dat is onze werkgelegenheid. En je kunt wel zeggen, dan laat die banken maar gewoon omvallen. Maar daar is denk ik iedereen het erover eens, dat als die banken omvallen, dat ze dan echt in een chaos terechtkomen. Dank voor uw reactie. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond, ik ben tegen de stelling. Want? Ik ben het ook met u eens, of in ieder geval uw tegenwerking van hoe lang gaat dat duren, deze oplevering op de beurzen. Ik vind het onverstandig om, zoals nu gebeurt, zonder extra voorwaarden of tegen zachte voorwaarden, zomaar extra geld te verstrekken aan geldverslaafden, zoals de Spaanse banken. En dit zelfs buiten de Spaanse staat om. Spanje en Italië, die inefficiënt en corrupt hebben geopereerd, worden ze op een wenken bediend. Dit is ook slechts een oplossing voor de korte termijn, want die rente voor Spaanse Italiaanse obligaties, die gaan rommel oplopen... want de structuren in Spanje en Italië veranderen niet te weinig of te traag. Ik heb nog een vraag aan de heer Koolmees. Is hij voor een economische en politieke unie van de 60-wil in Europa... waarin landen domineren, als Spanje, Frankrijk, Italië, Griekenland, Portugal... die een hele andere economische structuur hebben? Is dat in het belang van Nederland dat een hele andere economie heeft... dan de landen die in Europa dus de meerderheid hebben? Wij spelen de vraag gelijk even door, meneer Koolmees. Ik ben inderdaad voor een, een, een politieke en een economische unie... en ik denk dat het een belang is van Nederland. Een Nederlandse kleine open economie heeft heel veel belang... bij sterke landen in Europa... omdat we daar een groot deel van onze export naar exporteren... en daar heel veel geld mee verdienen. Maar bovendien, eh, als je ook in het verleden kijkt... als je naar 30 jaar geleden naar Nederland kijkt... was Nederland ook een slecht voor, want de Dutch disease... Uh, uh, heel hoge uh, overheidsschulden, hoge tekorten. Dus je kan in, als je goed beleid voert, kun je in 10 jaar, 15 jaar, kijk op een naar Duitsland de afgelopen 20 jaar, kun je je economie hervormen en weer gezond maken. En ik denk dat we Spanje en Italië de tijd moeten geven om die economie gezond te maken. Oké, okay, dank uh, voor uw reactie. Wij gaan naar een volgende luister. aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Zegt u het maar hè? eens of oneens met de stelling? Ik ben het oneens met de stelling. Want. Want, nou, ik wil een andere kant dan tot nu toe belichten van, van dit, uh, dit verdrag. Um, ik twijfel heel erg aan de integriteit van uh, de, de mensen die de beslissingen nemen. Um, het is zo uh, dat uh, meneer Monti dus eigenlijk uh, gezegd heeft... Uh, dit en dit moet gebeuren, anders mm -hmm. dan uh, uh, doe ik niet meer mee... Maar daar zit nog iets heel anders achter, namelijk Berlusconi. Monti vertrekt in februari en Berlusconi doet opnieuw een gooi naar de macht. En is zijn achterban, die nog steeds heel groot is, aan het warm maken. Uh, om te zeggen bijvoorbeeld, uh, ik blaas de euro op als we uh, in Europa niet doen wat ik zeg. Uw invalshoek is duidelijk, dank voor uw toelichting. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond, Aan de lijn. Ja, goedenavond. De gemaakte afspraken die uh, in Brussel uh, naar buiten zijn gekomen... zijn die goed voor Nederland, vindt u? Die zijn heel slecht voor Nederland. En Europa moet je vergelijken met België. Dat is eigenlijk het equivalent van België. Hopeloos verdeeld en een bodemloze put. En ik denk de mensen uh, in Nederland die hiervoor verantwoordelijk zijn... die zouden eigenlijk per direct voor de rechter moeten worden gedaan. Dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Hallo, ben ik aan dus Ja, u beurt. mag het zeggen. Eens of oneens met de stelling. Ik ben het... Uh, ja, ik weet niet precies wat de stelling is. stelling is, de, de gemaakte oneens afspraken oneens. op de Eurotop zijn goed, zijn goed voor Nederland. Wat zegt u? De gemaakte afspraken op de Eurotop zijn goed voor Nederland. Bent u daarmee eens? Ja, dat, dat ben ik mee eens, want er is geen andere situatie. Ik volg steeds uh, de uh, D66... En um, zelf ben ik veel ouder, ik ben van voor de oorlog, ja. uit het jaar dat uh, de, de, de, de, ja, de, de goudstandaard werd verlaten. Ja. En alles wat daarna gebeurd is, dan denk ik dat het heel goed is dat, uh, wat, wat, wat D66 voorstaat. Zeer dank voor uw toelichting. Volgende luisteraar aan de lijn, goedenavond. Ja, goedavond. Goedenavond. De gemaakte Goedenavond. afspraken op de Eurotop zijn goed voor Nederland. Bent u het daarmee eens? Uh, nou, ik denk dat ik het daar wel mee eens ben. Maar het, het hangt heel erg af van onder welke voorwaarden dat allemaal gaat gebeuren, denk ik. Want ook... we hebben natuurlijk uh, in de jaren hiervoor ook best wel eens bepaalde dingen met elkaar afgesproken. Uh, Alleen, ja, staat of uh, dan ook zeg maar uh, het ermee. Of, of we ons daar dan ook zeg maar, aan gaan houden of niet. Dus u zegt, goed idee, maar we moeten nog afwachten in de uitwerking. We gaan naar de laatste beller. Aan de lijn, goedenavond. Theo Peters, goedenavond. Goedenavond. Ik, eh, ik ben het niet eens met de stelling. Slecht beleid van Spanje en Italië, wat, wat nou weer beloont. En dan door een... een uh... En gewoon van tevoren een eisje te stellen. Als jullie dat niet doen, dan doen, dan doen wij de direct andere wetten ook weer torpederen. Oké. Okay. Ik, ik vind het helemaal nergens dat het die hele EU niet... Ik dank u voor uw toelichting, dank u wel. Goed zo, dank u. En we gaan nog even terug naar onze uh, gasten aan de lijn, ook uh, Harry van Bommel en Wouter Koolmees. Uh, meneer Koolmees, ja, wat de laatste beller zei en verwoorden, dat hoorden we natuurlijk van meer mensen die, die hebben gebeld. Er is veel wantrouwen richting uh, Italië, Griekenland, Spanje. En mensen hebben het idee dat u wel heel makkelijk beloond zijn vannacht voor hun slechte beleid. Ja, in de, vannacht. de eerste plaats moet je ook een onderscheid maken tussen die drie landen. In Griekenland is er een echt fouten gemaakt fraude gepleegd. Italië heeft in de kern een goede economie waar hele mooie producten worden gemaakt. en die er zelfstandig makkelijk bovenop kan komen. Maar een enorme en... staatsschuld gemaakt ook? Ja, maar die hebben ze al 20, 30 jaar eigenlijk. Uh, maar ze hebben wel ook heel veel uh, privégeld, heel veel privé spaargeld. Dus in de kern is Italië wel een gezonde economie. En die moeten er bovenop... Maar toch, dat, even, dat, even, op, op, op. toch even, ze zijn te makkelijk weggekomen. We hebben nog heel kort ja. tijd. Wat, nee, wat, dat, wat dat zegt u dan? Niet. Als je kijkt naar wat er in Griekenland gebeurd is... met uh, kortingen van pensioenen, kortingen van salaris... 5% pwp in één jaar bezuinigingen. Dat zijn hele forse ingrepen. En uh, doe doen echt ontzettend veel pijn. Meneer Van Bommel, heeft u, heeft u een aantal reacties gehoord? Vele steunden, zeg maar, uw uh, zeker. reactie. Zeker. Heeft u nog andere invalshoeken gekregen? Of zegt u, nee, het is mij helder en veel van deze mensen spreken ook mijn taal? Ja, zeker wanneer iemand zegt, hè, Jan Edens, de eerste spreker, het is alleen goed voor bankiers, commissarissen zouden weggestuurd moeten worden, daar sluit ik mij graag bij aan. En het is ook veelzeggend dat een dame die zegt, ik werk bij een beursgenoteerd bedrijf en daar stonden ze te juichen dat hij zegt van, uh, nou, dit, dit is hier heel goed ontvangen. Laat ik één ding in herinnering roepen. Uh, toen Spanje 100 miljard garantie kreeg, toen is de rente vier uur lang, vier uur lang niet verder gestegen, Vier uur lang. En daarna viel het weer terug. Dus wat dat betreft is uh, de wijze waarop nou gewerkt wordt, is niet houdbaar. Deze landen zullen zelf orde op zaken moeten stellen. En als je dus die banken gaat herkapitaliseren, dan betekent dat dat er geen noodzaak is voor die landen om echte maatregelen te nemen. Dat moet wel gebeuren. En anders gaan onze belastingcenten eraan. Helaas. Uw beide invalshoeken zijn duidelijk. Wij danken u zeer, Wouter Koolmees en Harry van Bommel... dat u heeft mee willen werken aan uh, ons programma Aan de Lijn... wat ging over de stelling. En ik wens u beiden een heel prettig weekend. Dank u. En dank ook aan de luisteraars die gebeld hebben... ook degenen die gestemd hebben. Het is een beetje problematisch op onze site... want als ik kijk naar de tussenstand... dan is 1% het met de stelling eens... en 1% is het ermee oneens. Dus de problemen zijn helaas nog niet verholpen. Morgen beter, dat beloven wij.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 Rabobank. Een bank met ideeën. Kom op zondag 1 juli naar de Dordtse Boekenmarkt. Met bijna 600 kramen in de historische binnenstad van Dordrecht. De evenementenstad van 2012. Kijk op dordtseboekenmarkt.nl Activeer nu saldo sparen en maak kans op 500 euro spaargeld. Kijk op rabobank.nl slash saldo sparen.